Op het CDA-congres is gestemd over een motie tegen samenwerking met de PVV. Bij handopsteken was de uitslag zo onzeker dat er opnieuw wordt gestemd, nu met mandjes waarin de leden hun stembrief moeten leggen. Er komen nog meer moties tegen samenwerking tegen de PVV. De beslissende resolutie is die van het partijbestuur voor samenwerking. Op het CDA-congres in Arnhem blijven de tegenstellingen groot over samenwerking met de PVV. Verschillende leden verklaarden zich soms geëmotioneerd voor of tegen de coalitie. Van de fractie pleitten de Kamerleden Ferrier en Koppian tegen de akkoorden. Ferrier noemde de PVV een one-issue beweging met wie het CDA niet moet samenwerken. En Koppian zei dat Wilders geen platform mag krijgen voor een boodschap van haat tegen de islam. China zal nieuwe Griekse staatsobligaties kopen zodra Griekenland terugkeert op de financiële markten. Dat heeft de Chinese premier Wen Jiabao toegezegd tijdens een bezoek aan Athene. Hij zei dat China de Griekse economie en die van de eurozone wil helpen. Griekenland wordt nu overeind gehouden door de EU en het IMF. Het land wil volgend jaar op de financiële markten terugkeren pvv leider Wilders heeft in Berlijn een toespraak gehouden op een bijeenkomst van de omstreden Duitse anti politicus Stadkewitsch. Voor zo'n 500 toehoorders sprak Wilders bijna een uur lang over de islam. Hij beschreef de islam als een dreiging die niet moet worden onderschat. Wilders sprak niet uitgebreid over de formatie. Wel zei hij dat hij hoopte dat de CDA-leden op het partijcongres in Arnhem voor de akkoorden stemmen. Het weer. Toenemende wolking en kans op regen. Morgen zonnig. In de loop van de dag wat sluier bewolking. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 en hartelijk welkom bij een nieuwe editie van Entertainment for You op de zaterdagmiddag avond. Het bord op schootgevoel is weer begonnen toch Rudy? Ja, goedemiddag. Leuk dat je er bent. Ook weer hè? na je vakantie. Ja, het is alweer twee weken, drie weken geleden dat ik hier uh, zat. En uh, Nee, vier weken geleden al. Het is dus een maand geleden dat ik dit programma heb mogen presenteren. Want het is natuurlijk Ach. daarvoor één keer niet doorgegaan. Ja. En uh, ja, er is hoop gebeurd in die maand hè Rudy? Er is heel, heel veel gebeurd, maar... Op ent entertainmentgebied, maar ook op persoonlijk gebied. Ook voor jou, toch? Ja, ik, uh, ik ga trouwen. Je gaat trouwen. Ah, oh, <laughs> wat leuk. Ja, ik ga trouwen. Voor mijn vakantie heb ik haar ten uur gevraagd. tijdens kunststijn voor de mensen die het uh, nog niet weten. En wie is weten. haar? Uh, ja, Dindy, hè? Ja, Dindi. <laughs> Waar we vanavond uh, ook uh, zeker even een babbeltje mee maken vanwege de life Soap. Maar wat kan u nog meer verwachten? U kan heel veel artiesten vandaag uh, verwachten. Waaronder hebben wij Roxanne zometeen... Uh, in de, de en, ja, ja, in de studio. Ja, in de studio. En uh, we gaan het over haar nieuwe single hebben. Als je verliefd op een jongen bent. En we gaan natuurlijk vragen of ze verliefd is. Dat, dat komt helemaal goed. Uh, verder in Entertainment for You natuurlijk. Popstar Henry met Showbiz nieuws. Wat zou hij vandaag weer in de Showbiz koker hebben? Ja. Ik en denk The dat Voice er, of Holland. Ja. Sorry. Daar gaan we het zeker, we gaan het over, zeker hebben. over hebben. Dat is heel goed bekeken. Wat een kippenvelprogramma. Ja, het is hartstikke mooi. En natuurlijk de dubbel, hit hebben we. Ja, we hebben een nieuwe programmering tijdens Entertainment For You. Sowieso altijd twee uh, interviews uh, per uh, uitzending. Of dit, In dit geval drie. En uh, natuurlijk zangeres Dim met haar. Uh, Real life Soap. Ja, klopt. Over uh, ja, 22 oktober komt haar single uit. En um, ja, al het laatste nieuws hoort u hier bij Entertainment For You. Met, uh, de, um, rondom de CD-presentatie die eraan zit te komen. Uh, ik heb nou eigenlijk. Uh, uh, ik heb gewoon op mijn telefoon, uh, maar ik mag hem helaas nog niet op de radio laten horen, heb ik gewoon dat nummer al staan. Ja, ik heb hem stiekem al gehoord. Dat moet je natuurlijk niet zeggen. Ik heb hem stiekem al gehoord. Dat moet je natuurlijk niet zeggen. Maar, uh, maar wanneer kwam hij uit? Wanneer hij uitkomt, 22 oktober. Oh ja, tuurlijk. In, uh, hebben vm, het over uh, In een cd presentatie. En uh, ja, dat is hartstikke leuk. Uh, verder deze Entertainment for You hebben we een hele leuke dubbelwit inderdaad. Het heeft allemaal met de naam Suzanne te maken. Dus uh, dat uh, hoort u allemaal deze, later in deze uitzending. We hebben zo nog twee andere interviews met artiesten. En uh, nog veel meer bij Entertainment Yes, dus een bomvolle show hebben we weer bij Entertainment View. Hartstikke leuk. Blijf lekker luisteren. We hebben veel interviews natuurlijk. Hier hebben we het allemaal. Maar nu eerst muziek. Tin, Lizzie en de boys are back in town.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 If you're jij... En Simon hier bij Entertainment View, en daarvoor de je wel een beetje een toepasselijk nummer. Tin Lizzie met de Boys are back in town. Ja Rudy, ja Roy. We hebben weer een gast in de studio, en dat vind ik altijd altijd dat, zo gezellig. Dat heeft wel wat, en, hè? En weet je wat leuk is? We hebben er helemaal in de watten gelegd. Ja. We dat hebben is gewoon het. een pak fris die voor de neus gelegd, we hebben een pak chips voor de neus. Alleen is nog niet open, <laughs> en dan we hebben onszelf ook verwend met een colaatje. En het is hartstikke gezellig in de studio, want we hebben hier. Uh, Zangeres Roxanne aan, uh, ja, in de studio. Hoi! Hoi! Ja, Roxanne, um, hoe oud ben je? Ik ben 10 jaar. Je bent 10 jaar en je hebt gewoon al een eigen single. Ja. Ja, hij is nog niet officieel gepresenteerd, hè? Nee. Want er komt de CD-presentatie. Ja, op 31 oktober. 31 oktober. Ja. Wat, wat kunnen de mensen van die CD-presentatie allemaal verwachten? Um, ze kunnen um, uh, verwachten van. Me, uh... Van, ...van verschillende uh, zangers. Uh, Fran, Frans Zijlmaker. Ja. Uh, Cox Warenburg, En Rick He Hartog. En uh, natuurlijk ga ik ook uh, nog een paar nummers zingen. En uh, de presentatie wordt ook gehouden door uh, Frans Zijlmaker. Helemaal uh, leuk. Wat leuk dat al die mensen die al wat langer, dan, langer in het vak zitten... Uh, ...jou steunen, hè? Ja, heel erg. Ja. Hoe is de single zo ontstaan? Uh, nou, ik droomde al van een klein meisje om een single uh, te maken. Ja. En um, ik, ik ben al een paar dagen... Uh, uh, ik ben al heel lang bezig uh, om te zingen. En uh, ik, ik vond het zo leuk om te doen. En ik zei een keertje, toen ik vlak na uh, zangles... Zei ik tegen mijn vader... Nou, ik wil wel een single uh, maken. En mijn vader vond het goed. Ja, want hoe lang zing je al? Ik zing een halfjaartje. Halfjaar dus nog niet heel erg lang. Maar is dat op, uh, ja, op echt een beetje professioneel niveau? Of zing je ook al op jonge leeftijd liedjes? Uh, nou ja, is dus gewoon thuis en ik zo. Ik zing uh, een beetje, ja, ik ga wel soms optreden en zo. Ja. En ik, ik ga bijvoorbeeld niet K3 of zo zingen? Nee, nee, nee. <laughs> um, dan een beetje, ja. Gewoon een beetje je eigen nummers, wat je ja. zelf leuk vindt. Ja. Oké. Okay. En wat voor nummers zie je uh, zoal? Nederlandstalig of ook nog Engelstalig? Nee, alleen Nederlandstalig. Alleen Nederlandstalig. oké. Okay. Ja. En waar heb je allemaal opgetreden? Ook op school of ergens in, uh, in een zaal of zo? Uh, bij de... Bij de um, in Biddinghuizen heb ik twee keer opgetreden. In een... Um, een soort talentenjacht. Okay. En uh, ik was daar ook. Uh, met eentje was ik eerste geworden. Zo. Leuk. En bij de tweede was ik tweede geworden. Oh, te gek, hè. En ik heb ook een keer op een uh, bruiloft uh, gezongen. Ja, en volgend jaar ga je meedoen aan het kunstverstijnen, hoorde ik al. Want uh, dit jaar uh, ging dat helaas niet lukken, hè? Nee, ik had nee. kikker in mijn keel. Een kikker in je keel, nee, had je. Ja. En. Uh, Gelukkig is die er weer uit. Ja. <laughs> en dat komt dan helemaal goed. Hé, hey, uh, wij gaan zo meteen het tweede deel van het interview zo zo jouw single uh, draaien. Um, ja, we weten nu hoe je single is ontstaan. Um, vertel eens nog eens een keer hoe die heet, je single. Mijn single heet uh, Als je verliefd op een jongen bent. En uh, hij is al een keer uitgebracht, hè, dat liedje? Ja, Stop. hij is al een keer uh, uitgebracht um, uh, uh, door uh, Wilma. En um, het liedje zelf is ook uh, ontstaan in 1969 door Pierre Carter. Dus door Pierre Carter een liedje geschreven? Ja, je hebt het liedje geschreven. Nou, hartstikke leuk toch? Ja. Nou, we gaan zo meteen naar het volgende liedje weer met jou praten. Ja. En blijf gewoon lekker hier zitten en geniet okay. van je fristies. Komt helemaal goed. Ah, haha. Somebody who Direct and times are changing. Dat was de eerste single met, uh, met de nieuwe zangen natuurlijk. En dit blijft toch een heerlijk plaatje. Prachtig. Nou, we hebben nog steeds Roxana in de studio. Ze geniet helemaal voor de radio uh, debuut, hè? Ja, ja, ja. Oh. ja, Je microfoon staat er niet aan. <laughs> ja, heel erg, zei je? Ja ja, ja. <laughs> Dit was je eerste radio-interview hier. Ja. En, uh, nou, hartstikke leuk dat je nog steeds bent. Um, ja, je gaat nu keihard toewerken natuurlijk aan het uh, naar je CD-presentatie. Ja. Die op 31 oktober uh, wordt uh, gehouden. Waar is hij trouwens? Um, in, uh, Velserduin. Um, in, in Velserduin. In IJmuiden. In Velsenduin in IJmuiden. En uh, wilt u daar meer over weten? Ik ga dan even Velserduin googlen. Dan komt dat denk ik helemaal goed. Ehm... Um, ja, je wordt ook door heel veel mensen gesteund, hè? Ja, ik door, uh, word door heel veel mensen gesteund. Vertel uh, het eens, door wie word je allemaal gesteund? Uh, door uh, mijn opa en oma. Uh, mijn oma. Mijn broertje. Uh, zalen, uh, de Zalencentrum Velserduin. goedkoopste.nl nee. Tattoo en laserstudio. <laughs> Apollo. <laughs> Stukendoorsbedrijf Koenen. Autobedrijf Egmond. Zanger Frans. En mijn vader en moeder. Nou leuk toch, zoveel mensen die je steunen. Ja, heel veel. Heel Stel leuk. mensen willen wat meer informatie van jou hebben. Hè? Ja. Heb je ook een website of een Hives misschien? Um, nou ja, ik heb een, een Hives. Ik heb een Hives en daar staan alle dingen op. Um, al mijn optredens en alle informatie. Dus. Wat is het adres daarvan? Dat weet ik niet. <laughs> ik ga hem even opzoeken. <laughs> ik heb nog wel een vraag. De titel heet Als je verliefd bent op een jongen. Als je verliefd op een, op een, jongen, jongen, een jongen bent. Ja, klopt. <laughs> Heeft dat ook met uh, een beetje persoonlijk te maken? Hoe, hoe zit het met jou in de liefde? Nou, met mijn liefde gaat het heel goed. <laughs> ja, heb je uh, heb, uh, erg leuk? Vind. Hoe heet hij? Perry Post. Ja. Yeah. En als je dit liedje zingt, denk je dan ook aan hem? Ja. Yeah. <laughs> Oké, okay. leuk zeg. Ja, hartstikke, hartstikke lief ook. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> En wat vindt hij ervan, dat je, de, dat je zingt? Uh, hij vindt hij is ook heel trots op me. En hij weet niet dat ik verliefd op hem ben. Oh, oké. Okay. Ah. <laughs> nou, ja. Yeah. Hij vindt het heel erg leuk. <laughs> heel beroemd wordt dat hij dan wel vanzelf verliefd op je. Maar ik wil alleen niet alleen... We uh, hebben ja. Roxanne Mak. Mijn foto's staan waar ik. En, uh, nou, de... en ook allemaal uh, leuk echt. Ja. En, uh, en... Ik heb ook nog niet naar mijn krant gestaan. Dus uh, dat uh, komt... Uh... Helemaal goed. En binnenkort ook ben je ook bij de collega's van halen 150 gast. Dus heel veel promotie rond jou. Verre.nl <laughs> of Radio NL horen we. Luisteraars. Uh, nou, ik wil heel graag de sponsors van mijn uh, CD bedanken. En um, heel, erg, ja, heel erg bedankt. <laughs> nou, wij willen jou bedanken dat jij hier uh, ja. te gast was in de studio. Heel erg bedankt daarvoor. Je... En uh, we hopen uh, na je CD-presentatie dat je nog een keer hier komt vertellen van hoe het is geweest. Ja. Oké, okay. succes hè Doeg Doei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 understand loving and let it be. te gekke samenwerken, John Denver en Jan Smit met Calypso. Ja, een heel mooi nummer hier bij Entertainment for You. Zoals u weet, altijd thuis, uh, het bord op schoot gevoel is altijd gezellig hier bij Entertainment for You. En uh, wij hebben altijd de leukste en de gezelligste artiesten in, uh, ja, in, uh, in deze uitzending. Ja, klopt. En uh, dit keer is het, um, ja, het is, um, hoe moet ik het zeggen? Het is uh, Marcel van Diana. Heb ik het goed gezegd, Marcel? Ja, hoor, dat klopt helemaal. Nou, een hele goede middag, hartelijk welkom bij Entertainment for You. Goedemiddag. Ja, jullie, hebben een, um, jullie hebben een nieuwe single, hè? Ja, ja dat klopt. Uh, Jij bent Mijn Geluk is de laatste nieuwe single die uit is gekomen. Ja. En uh, ja, ik mag er wel van zeggen dat het best een uh, geslaagd liedje is geworden. om uh, ja, een lekker, eigenlijk meer een zomersgevoel in te krijgen. Maar ja, als je naar buiten kijkt nu. Dan wordt het wel minder, maar morgen wordt het weer beter, heb ik gehoord. Nou mooi, dan hebben we dat zomersgevoel echt wel nodig hier in Zandvoort ook. Want hier ja. spettert het inderdaad een beetje buiten. Um, ja, hoe is het liedje ontstaan? Nou, het liedje is zo ontstaan. Het was een uh, liedje die is uh, uh, geschreven door de producer van uh, ja, waar Diana altijd naartoe ging. En dat was eigenlijk puur bedoeld om uh, een liedje te maken, dus alleen voor Diana. Ja. Maar toen is het zo gekomen, ja, omdat Diana en ik het samen heel leuk vinden om uh, ja, zeg maar op te treden. En dat we samen als duo verder willen gaan, hebben we besloten om dit liedje uh, samen te gaan doen. Dus daar heeft Diana weer de tekst op aangepast. Dus het is eigenlijk een combinatie van de producer en uh, Diana. En het is eigenlijk best een mooi zomersliedje geworden. Nou, heel erg, dat klinkt allemaal uh, heel erg leuk. Gaan, ja. gaan er uh, nog meer uh, liedjes van jullie samenkomen? Ja, wij zijn nu bezig, uh, of tenminste we hebben al twee liedjes uh, opgenomen. Ja. En die gaan uh, dit jaar in december uh, zullen die uitkomen. Dus daar zijn uh, twee hele fantastische liedjes weer. Een beetje in, uh, ja, wij zoeken een beetje de combinatie van uh, de, de tranentrekker. en het uh, ja, feestmuziek, zeg maar. Dus een uh, vergelijking is met, uh, ja, ik weet niet of je hem kent, John de Bever en René Schuimans. Okay. Dus da daar in die soort repertoire gaan wij nu zitten. En uh, ik moet wel zeggen, de twee uh, laatste nieuwe nummers zijn echt wel uh, aanspreekbaar, zeg maar. Hoe lang zingen jullie al samen? Uh, samen vanaf vorig jaar oktober. Oké. Okay. Ja, we zijn samengevoegd en uh, daarvoor hebben we eigenlijk altijd onze eigen zangcarrière gehad. En uh, Diana is ook een hele tijd gestopt geweest vanwege ja, de opvoeding van de kinderen. Oké. Okay. Totdat ik haar vorig jaar vroeg om samen iets te doen. En dat was eigenlijk puur een uh, liedje, heel dicht bij mij is dat geworden. Om uh, op het album te plaatsen, van mij. Ja. En ja, nu gaat het samen zo goed dat we het album van Marcel Hankenhij zeg maar, uh, opzij hebben geschoven. Dat we samen verder gaan. En uh, ja, we hebben nu twee liedjes. En uh, de twee volgende staan dan weer in, uh, ja, in de planken, zeg maar eigenlijk. Ja, en één daarvan is Zomaar een Zondag, hè? Zomaar een Zondag, klopt. En daar, daar is en, 10 oktober dan de, de, single, of de clipopname van? Ja, aanstaande 10 oktober dan hebben we daar een videoclipopname van. En uh, ja, daar belooft weer een gezellige boel te worden, want daar komen weer een hele hoop mensen op af. Zoals ik al begrepen heb. En uh, ja, daar is het ook puur voor bedoeld. En uh, zomaar en zondag is eigenlijk een lekkere meedijnen, zeg maar, een lekkere wals. Ja. En daar haakten bij de meeste mensen meestal wel in. Ja, dat uh, kan ik begrijpen. Ik, ik hou ook wel van een feestje. <laughs> ja, ja, ja, wij allemaal. Hè. Daar gaan we voor, toch? Ja, vert, vertel, hoe gaat die uh, clipopname in zijn werking? Uh, 10 oktober kunnen alle mensen daarheen komen? Er kunnen uh, alle mensen naartoe komen, maar ja, het is wel altijd vol en vol. En er kunnen, ja, het is eigenlijk een kroeg. Er kunnen maximaal 100 man uh, binnen. Maar uh, zoals ik al begrepen heb, zit het eigenlijk al zo goed als volk. Zo zo. Dus, ja, ja, ja, het is wel gezellig natuurlijk hè, als je zo ja, een beetje de fans erbij kan betrekken. Ja. En uh, ja, uh, hoe gaat het dus werking? We hebben natuurlijk een cameraman. En dan gaan we een paar keer het liedje zingen voor de mensen, dat ze weten hoe dat ze moeten zingen. En dan proberen we daar hele mooie beelden uit op te maken natuurlijk. En uh, ja, hopend dat hij dan uh, goed geslaagd wordt. Dan zal hij uh, snel wel bij tv Oranje te zien zijn en bij uh, sterren.nl. Ja, en daar kunnen mensen natuurlijk weer op stemmen via www.tvoranje.nl uh, dus, Ja, um... ja dan gaat hij zeker. Ja, dat gaat hij zeker worden, want de mensen kunnen natuurlijk altijd in de verzoekraden even kijken. En uh, er staan natuurlijk meerdere clipjes van ons op. En uh, ja, ze dus mogen altijd vrij stemmen wat ze willen. Uh, niemand is iets verplicht, maar ja, het zou wel helpen natuurlijk. Hè? Ja. ja. En uh, ja, wij, wij proberen onze best te doen, zeg maar, om uh, de mensen leuk te kunnen vermaken. En ik uh, hoop dat deze twee nieuwe liedjes, die nou uh, ja, binnenkort uit gaan komen, het ook mogen gaan doen. Nou, voor ja. het publiek. Namens ons heel veel uh, succes. Uh, wij gaan natuurlijk jullie uh, single uh, draaien. Um, okay. Nog één vraag. Uh, als mensen meer informatie uh, willen hebben over, uh, over Marcel en Diana, kunnen ze op huis terecht? En waar kunnen ze terecht? Nou, daar kunnen ze kijken op uh, www. Punt Diana en Marcel punt, punt NL. Dankjewel en uh, we hopen je snel weer te spreken in de uitzending. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Voorbij is de nacht ik word wakker naast jou jij kijkt me heen en eraan. Dan kom je bij mij, ligt weer aan mijn zij. En dan zeg ik tegen jou: Vandaag voel ik me zo geluid. Tot de laatste genie Jij hoort nu bij mij En ik hoor bij jou Beloof je me eeuwig eeuwige trouw Vandaag voel ik me zo gelukkig Sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You.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 is hij ook jurylid in de uh, Voice of Holland en die heeft heel veel kijkcijfers getrokken. Wow, maar, daar, uh, maar daar laat we meer over met uh, Popstar Henry. Jeroen van den Boom hoorde je en met betekenis. Aanstaande zondag is het zover. Uh, vijf weken achter elkaar is daar een DJ-contest in Veem. Ja, vorige week zouden die eigenlijk beginnen. Maar uh, vanwege heel veel ziekmeldingen en afmeldingen um, ja, ging het even mis. En hebben we besloten om het één week op te schuiven. Dus uh, vanaf uh, morgen is het zover vijf weken lang. En misschien ook wel uh, zes of zeven weken lang. Maar daar wordt dan later meer over gezegd. Uh, vijf weken lang is er DJ-contest in Veem. Uh, van uh, zeven... Tot 1 uur s'nachts draaien de beste DJ's uit heel Nederland tegen elkaar om die mooie hoofdprijs te winnen van 500 euro. En je wordt dan misschien ook wel resident DJ bij Fame een keer in de maand. Dus ja. dat is een hele leuke prijs en het gaat allemaal hartstikke leuk worden. Dus morgen gaan de deuren open om 7 uur. En om 8 uur gaat het feest los in Fame. Het is vrije toegang. Vrij toegang, iedereen is welkom. Heel Zandvoort, kom naar Fame. Toe, want uh, het is, wordt echt een heel leuk evenement. is trouwens ook de eerste DJ-contest in uh, Zandvoort. Oké, okay, dus, en hoe uh, gaat de avond eruit zien? De avond gaat eruit zien. Er gaan vier DJ's optreden. Die worden beoordeeld door de jury. We hebben ook nog een gastoptreden van een DJ. Ja. En, uh, en aan het eind van de avond wordt gewoon de winnaar bekendgemaakt. En okay. die gaat naar de finale. En hoe wordt die bekendgemaakt? Door middel van stemming? Wie uh, kunnen er stemmen? We, we hebben een decibelmeter. Die gaat de klappen van het publiek okay, opmeten. Uh, en daarbij komt ook nog dat de jury natuurlijk een klein beetje ook uh, de vinger in de pap houdt. Om, dat, om uh, ja, in ieder geval uh, die winnaar te kiezen. Want het moet wel een goede DJ zijn. Want ja, hij moet uh, vastdraaien bij Veem. Oké. Okay. Nou duidelijk. Aanstaande zondag dus uh, van 7 tot 1 in Veem. Ja. Let's I'm feeling better.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 Don't you call me baby, just don't pretend you care, see if you're sorry for yourself when Judas takes you there, and he will take you there, mm, yeah, once I really believed there was nothing out there for the lost and lonely, I put a voice in my head, kept banging on my heart, said you're not. You don't stop, you don't fade, you just stay. ZFM al 20 jaar live in Zandvoort. En jij bent erbij. Goedemiddag, hoi. Goedemiddag. Hey. Oh. Tja, tja, tja. Waar wij vandaan komen, dat ken je meteen horen. De stad waar mijn vader en mijn opa zijn geboren, van die oude beste toren tot die mooie halber. Zijn geen binnenvetters, nee we gooien, we gooien het, het weer uit. uit En ik kan overal naartoe, maar hier ben ik thuis Mijn plek onder de zon, hier staat mijn eigen huis En we flowen hem door Ik weet er van en Basie ah, B beter ah, ook van A, Basie B in het huis en we spitten hem met vrogen Met lange armen zijden. Ja, ja we nemen het, we het weer over Geen kwestie van geloven, nee ik voel het in mijn hart Wat voel je dan Bart? Het is de liefde voor mijn stad, Van mijn kitties op mijn stotten, tot m'n is op de dam Eerst zielen in de Jimmy en de, na de, de naar bolle jank de Van die me op Rotterdam en dan maar weer terug Maar deze is voor Amsterdam, dus schoon je handen in de lucht Amsterdam, Daar is voor alles aan te gaan de Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam En bestaat al heel lang Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam Is de stad waar alles gaat Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. En iedereen die weet daarvan In die stad Waar heel de wijde wereld jou begroet Is dat wat je zoekt, overal in overvloed. Hey! Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam. Basie, B, Rene, Frans. Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam. En we zijn overal de man, schreeuwen keihard, wat hard is Amsterdam, Amsterdam. Er is van alles aan de gang. In de stad bestaat al eeuwenlang. Amsterdam, Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam. Het is de stad waar alles kan. En iedereen die weet te vliegen. Amsterdam, Amsterdam, handen in de lucht. Iedereen gooit zijn handen in de lucht. Amsterdam, Amsterdam, handen in de lucht. Iedereen gooit zijn handen in de lucht. Amsterdam, Amsterdam, handjes in de lucht. Iedereen gooit zijn handen in de lucht. Amsterdam, Amsterdam, handen in de En Iedereen die weet te Kom Wow. Is er geweldig Wat een geweldige Wat een geweldige plaat, hè? En baas B! Ja, baas B was er, is er natuurlijk niet meer bij. Ja, toen nog wel, hè? Ja, Lange Frans en baas B waren toen nog een duo, maar uh, tegenwoordig dus niet meer. En je hoorde geweldig. ze samen met René Vroeger en Amsterdam, Amsterdam. Ja, Hou erg grappig op een leuke plaat. Ja, Rudy, we gaan alweer op naar Dat is de eerste uur. Entertainment for you en. Ja, en we gaan op naar tweede uur, hè? Ja, wat hebben we tweede uur? Hey, Popstar Henry natuurlijk met Shownews. Dubbelhit. Dubbelhit. En we hebben ook nog een interview met niemand minder dan Sol uh, Rebel. Sol Rebel. Oké, okay, hartstikke ja, mooi. En dus tot zometeen na uur twee. Ja. Hey. Yeah. I'm walking home after drinking all my pennies.